Don't think of them at all You keep your mind on the money Keeping your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 Justitie wil hem vervolgen voor het aanzetten tot discriminatie en haat... en voor het beledigen van moslims als groep. Moscovits zegt dat Wilders wel kritiek heeft op de islam, maar niet op moslims. Dat element zou daarom uit de officiële aanklacht moeten worden geschrapt. De rechtbank komt vandaag of morgen met een besluit. De impasse binnen de coalitie over Irak duurt voort. Premier Balkenende en de vicepremiers Bos en Rauwvoet overleggen op het torentje. Maar volgens verschillende bronnen verloopt dat overleg moeizaam. Zo eerst een akkoord op hoofdlijnen zijn gesloten, maar daarna zouden andere CDA's Balkenende hebben teruggevloten. PvdA-bronnen melden dat er een kabinetscrisis dreigt. Verschillende landen hebben hulp toegezegd aan Haiti. Dat is getroffen door een zware aardbeving. De Verenigde Staten stuurde gisteravond al een eerste team reddingswerkers, speurhonden en bijna 50 ton hulpgoederen. De VN riep alle afdelingen op om een grootscheepse hulpactie op touw te zetten. Ook Nederlandse organisaties maken zich op om hulp te bieden. Minister Koenders stelt in eerste instantie 2 miljoen euro voor noodhulp beschikbaar. In Haiti wordt gevreesd voor honderden, mogelijk duizenden doden. Een grote afvalverbrandingshoven in Harlingen mag voorlopig niet in gebruik worden genomen. De Raad van State heeft de milieuvergunning die de provincie had afgegeven vernietigd. Omdat onduidelijk is hoeveel schade de verbrandingsoven toebrengt aan het milieu. De Raad vreest, net als de natuurorganisaties en omwonenden, voor bodemverontreiniging, stankoverlast en teveel uitstoot van schadelijke stoffen. Op de A7 bij Knopenszaandam heeft een vrachtwagen een auto geramd die met pech op de vluchtstook stond. Achteropkomende auto kon de vrachtwagen niet ontwijken en kwam onder de truck vast te zitten. Vielen zes gewonden, van wie twee ernstig. Het weer geleidelijk neemt de bewolking verder toe en van het zuiden uit trekt wat winterse neerslag over het land. Temperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 is C without your perfect vision.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 The she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 Shadow.